Wat hij bij de arrestatie de zwarte man in een wurggreep hield. Voor de kust van Jemen is een olietanker beschadigd geraakt door een raketaanval door de Houthis. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst is niemand gewond geraakt. De Houthis beweren een Brits schip te hebben aangevallen, maar de olietanker is onlangs verkocht en heeft geen Britse eigenaar meer. Sinds november voeren de Houthis raket- en droneaanvallen uit op schepen in de Rode Zee en de Golf van Aden. In het centrum van Amsterdam is een jongere gewond geraakt na een val van een stijger bij de Westertoren. Volgens de politie viel het slachtoffer enkele verdiepingen naar beneden. De jongere ging met vier anderen de bouwplaats op. Waarom ze de stijgers van de Amsterdamse Toren beklommen is nog niet duidelijk. Alle vijfde jongeren zijn aangehouden. De vier jongeren die niet gewond zijn geraakt zijn naar het politiebureau gebracht. De politie heeft eerder deze week in Zuid-Holland drie mannen opgepakt... die op sociale media zouden hebben opgeroepen om vannacht de openbare orde te verstoren. Dat is gisteren bekendgemaakt. Ze zouden ook mensen hebben aangespoord om verkeersonveilig gedrag te vertonen. Het weer het is wisselvallig en zo'n 6 graden. Overdag blijft het wisselvallig met af en toe een bui, maar ook langere droge periodes. In de middag en avond kans op onweer. Het wordt dan maximaal 18 graden. De dagen daarna wordt het warmer, maar er is er ook weer kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? -M -M. Met nu de nacht. is een nummer 6.9 ZFN Can't get enough of your love. get your